2 uur. Jobboos met het NOS-journaal. Een op de drie ontvangers van kinderopvangtoeslag moet geld terugbetalen aan de Belastingdienst. Volgens staatssecretaris Wiebes gaat het in sommige gevallen om tienduizenden euro's. Tussen 2009 en 2012 hebben honderdduizenden huishoudens te veel kinderopvangtoeslag ontvangen. De Belastingdienst probeert dat geld terug te vorderen, maar houdt er rekening mee dat 60 miljoen niet meer kan worden geïnd. Staatssecretaris Wiebes wil het systeem van de kinderopvangtoeslag veranderen. Het geld zou voortaan rechtstreeks worden uitbetaald aan de kinderopvangcentra en niet meer aan de ouders. Op die manier moet de kans op fraude worden beperkt. In het noorden van Syrië, dicht bij de Turkse grens, woedt een felle strijd tussen strijders van de Islamitische staat en Koerdische troepen. Duizenden Koerden in het gebied proberen naar Turkije te vluchten. Het zijn mensen uit de Koerdische stad Kobani die door de Islamitische staat wordt belegerd. Normaal leven in de stad zo'n 50.000 inwoners, maar de afgelopen tijd is de stad overstroomd door vluchtelingen. Nu dreigt dus ook Kobani te vallen. Er doen voorlopig nog geen Nederlandse F-16 mee aan de strijd tegen IS. Eerst moet er meer duidelijkheid zijn over de strategie en de planning voor de lange termijn, zegt minister Hennis van Defensie. Ze wil onder meer weten of de internationale missie doorgaat als IS is verslagen. Hennis liet eerder weten dat ze de inzet van F-16 overweegt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is vandaag bij de Verenigde Naties in New York. Hij bezoekt daarbij bijeenkomsten over de brede coalitie tegen IS. Nederland wil daar graag aan meedoen. Op het EK voetbal in 2020 is Amsterdam een van de dertien speelsteden. In de arena worden drie groepswedstrijden en een wedstrijd in de achtste finale gespeeld. Engeland krijgt in 2020 de belangrijkste duels. Zowel de halve finales als de finale wordt gespeeld op Wembley in Londen. Het EK van 2020 wordt vanwege het jubileum van de Europese voetbalbond UEFA in dertien verschillende steden in heel Europa gespeeld. Zoals München, Sint-Petersburg, Rome, Baku in Azerbeidzjan. Het weer op steeds meer plaatsen zonnig... maar in het oosten en noordoosten ook nog kans op een bui. Mogelijk met onweer. Temperatuur vandaag 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet gecontroleerd wordt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Guys. What you see. Baby,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 It, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave yeah. with you? Lady. I don't know what I'm Sure thinking. feel good really to me. Sing it one more God. time.